Reputatiecoaching Podcast nummer 167. Het is vandaag hemelvaartsdag 2016 en ook nog eens bevrijdingsdag. Heb jij nog bijzondere plannen? Ben je vandaag aan het touwtrappen? Of heb je je vanochtend vroeg nog gewoon eens een keertje omgedraaid omdat je toch vrij was? Ik heb vandaag in elk geval weer een aantal onderwerpen voor je geselecteerd die ik graag met je wil delen. Zo begin ik met een paar tips van de week. Waarom twee, om precies te zijn? Nou ja, één van de te weinig en drie vond ik iets te veel. Is dat een goed antwoord? Gelijk ook een mooie binnenkomer. Een artikel van mij heeft de MOS top 10 gehaald. Daar vertel ik zo meer over. Als tweede onderwerp, ik heb een artikel gepubliceerd over het creëren van review-sterren in de zoekresultaten, waar ook jij je voordeel mee kunt doen. Het zal ook niet waar zijn, maar liefst vier topics over Google. Als eerste is sinds een paar dagen een beta van de mobile-friendly testing tool online. Verder verwijdert Google de rich snippets bij pagina's met prijzen van vliegtickets. Het derde Google-topic gaat over indoor maps en de Olympische Spelen in Rio. En het laatste Google-topic gaat over de aangepaste richtlijnen voor de vermeldingen van lokale bedrijven. Dan heb ik ook nog een nieuwtje over het gebruik van adblockers. En ik sluit de podcast af met de vraag: waarom moet je niet alleen op bekende sites reviews verzamelen? Je hoort het, het is een hele lijst, dus laat ik maar meteen op start gaan.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 Heb jij de ongewijzigde openingstijden van vandaag, het feit dat je gesloten was, op Google mijn bedrijf aangegeven? Was niet, dacht het al. Denk daarom. Ik bedoel, het is een signaal naar Google dat jij laat zien dat je je bedrijf serieus neemt en dat je een serieuze klantervaring dat je nastreeft, of een goede klantervaring nastreeft, omdat je je bedrijfsgegevens onderhoudt. Hetzelfde geldt voor het reageren op recensies, ook al zijn ze positief, ook al zijn ze positief, dat klinkt wat mooi... Um, ...dat je daar dus ook daadwerkelijk op reageert. En natuurlijk helemaal op negatieve recensies. Maar vergeet die openingstijden niet. Kijk, vandaag is het Bevrijdingsdag en hemelvaartsdag ...en heel veel bedrijven zijn vandaag dicht. Een tandartspraktijk, een fysiotherapiepraktijk... ...om maar eens wat te noemen. En heel veel andere bedrijven ook. Geef dat aan op Google Mijn Bedrijf. Laat het zien, want als... Kijk, je moet het als volgt zien. Stel iemand uh, hier op de hoek van de straat... ...die uh, valt met zijn gebit op de, de stoeprand... En dan zoekt hij in de buurt een tandartspraktijk. Nu zit hier eentje toevallig uh, 80 meter vandaan, maar stel, hij weet dat niet, of zij weet dat niet. En uh, met die tand uit de mond zoekt hij dus een tandarts die op dat moment die dag geopend is. En als jij dan hebt aangegeven met je tandartspraktijk dat jij op die dag geopend bent, en die persoon komt er voor een dichte deur, geloof me, dat is geen positieve gebruikerservaring. Dus doe je voordeel met deze tip, hou je openingstijden actueel. En ja, vooral niet een keer van welkoopavond koopavond dan niet koopavond of, of andersom of, of verruimde openingstijden. Geef dat aan, hè? vergeet dat niet. Tweede tip gaat over spam. Ik hoorde van een luisteraar die was heel enthousiast bezig met uh, alle mails in zijn spambox daarin te klikken op de unsubscribe of de uitschrijflink. Ik zeg gast, dat moet je niet doen. Want laten we eerlijk zijn, spam dat is ongewenste mail. En, en vaak gokt men erop dat die mailadressen nog werken. En, en die spammers die houden rekening met, met weet ik hoeveel procent uh, mails die niet afgeleverd kunnen worden. Maar ze hopen natuurlijk een, een bestand te kunnen opbouwen van adressen die valide zijn. Waar de mail wel geaccepteerd wordt. En, en liefst ook gelezen. Als je dan klikt op de uitschrijven mail. Is het natuurlijk een fantastisch signaal naar de spammer. Van yo, mijn mailadres bestaat nog. Dus ga je niet uitschrijven op spammails. Klik dan niet op de unsubscribe, negeer die gewoon. En dan hoor ik nog een ander verhaal van, uh, nou, ik had het net over tandarts, ook van een tandarts. Die vertelde dat opeens in zijn uh, mail die loopt via uh, Google Apps for Business, dat hij opeens heel veel mail onterecht in de spambox kreeg. Dus valide mail kreeg hij in de spamfolder. En of, of, of er misschien een setting veranderd was. Nou, ik, ik heb nagekeken, er, er is niet echt een setting in, in Google Apps for uh, Business waarin je dat kunt aanpassen. Waarschijnlijk, ik denk, Wat ik denk dat er gebeurd is, is dat iemand per ongeluk hoogstwaarschijnlijk... een aantal valide mails in plaats van naar de prullenbak naar de spambox heeft gesleept. En daarmee verander je uh, naar Google het, de signalen waar spam volgens jou aan voldoet. Dus als dat stel valide e-mails waren die eigenlijk naar de prullenbak hadden moeten worden gesleept... of naar een archief, als je die dan sleept naar de spambox, geef je aan aan Google... Van, dit zijn eigenlijk allemaal spams, die wil ik niet ontvangen, die moeten naar de spambox... En op dat moment gaat Google dus daarvan leren... en die gaat in het vervolg keurig allemaal valide e-mails naar de spambox verplaatsen. Wat ik hem heb aangeraden om dat te, op te lossen... is die spams dus niet groot te beantwoorden... maar eerst te markeren in Google als dit is geen spam... en vervolgens naar de inbox te verplaatsen. Dat was mijn tweede tip van deze week. Ja, en dan het volgende? Daar ben ik best wel heel erg trots op, mag ik gerust zeggen. Zoals je weet trek ik heel veel voor voor Whitespark in Canada... En daar heb ik een artikel op het weblog geplaatst op 18 april... over hoe je dus de kalenderevenementen uit een Google-kalender... als echte events, als evenementen, gelist kunt krijgen in de zoekresultaten. Dat heb ik geïmplementeerd voor een klant in Texas. En dat, dat werkt ontzettend goed. Dat artikel is dus de MOS, M-O-Z, geplaatst in de top 10. De MOS top 10. Dat is een tweewekelijkse mailing. Die gaat naar weet ik hoeveel duizenden of honderdduizenden geadresseerden. En die krijgen dus dat, de verwijzing naar die mail in hun mailbox... Dat is hartstikke leuk. Daarnaast hebben ze het ook nog op Twitter gezet. Ze hebben op Twitter 447.000 volgers. Stel dat er een aantal bots bij zitten enzovoort. ze voorstellen. Misschien al zijn het er 400.000. Die hebben dus ook de, die verwijzing gehad naar dat artikel. Ja, dat is toch ontzettend leuk, vind ik. In de show notes heb ik een link geplaatst naar, de, naar dat artikel nog een keer voor de zekerheid. En dan blijf ik nog even bij het Bartspark blog. Ik heb een ander artikel gepubliceerd. Hoe je de st review sterretjes bij de zoekresultaten kunt krijgen. Dat zie je vaak bij, nou bij, bij Facebook zie je het, bij Telefoongids kun je het zien. Uh, maar ook bij Zorgkaart Nederland, IndiePender en weet ik hoeveel review sites. Daar zie je dus de sterretjes bij een vermelding staan. En wist je dat je dat eigenlijk heel gemakkelijk zelf kunt doen? In dat artikel beschrijf ik dus hoe je dat gemakkelijk kunt doen. Ik heb het geïmplementeerd voor een klant in New York, voor een tandarts. In dat artikel schrijf ik, geef ik twee mogelijkheden. Eén, om het zelf hard te coderen in de code op een pagina... En een andere mogelijkheid is om het in een template in te bouwen op WordPress. De eerste oplossing werkt voor ieder CMS eigenlijk waar je HTML kunt editen. En de tweede oplossing die ik geef, die uh, werkt in, in WordPress. Dat is een stukje PHP-code dat je in, in het, een paginatemplate kunt opnemen. En dan wordt voor die pagina, als je dan een speciale setting doet in een custom field, wordt voor die pagina een bepaalde score en een bepaald aantal reviews uh, vertoond in de zoekresultaten. Wat belangrijk is, en, en daar gaan veel mensen toch weer mee uh, ja, het schip in, is uh, als eerste... Je moet ze niet op je homepagina zetten. Want Google zegt, reviews en, en ratings die kun je, die zijn voor een product of een dienst. Een, een specifiek item. Maar niet voor een categorie. Laat staan voor je homepagina. Zo kun je bijvoorbeeld geen uh, reviews krijgen voor hotels in Madrid... of, of zomerjurkjes of, of cake-recepten. Dat zijn het is algemene termen. Wat je wel, waar je wel bijvoorbeeld reviews voor kunt krijgen... is voor een specifiek hotel in Madrid... Of een specifieke zomerjurk. Hè, een bepaalde productpagina waar een specifieke zomerjurk vermeld staat. Of een cake recept En dat soort zaken. Of het is natuurlijk dienstverlening. Stel standaards, standaard. Die heeft uh, tanden gebleekt. En iemand is daar heel tevreden over. Over die dienstverlening. Namelijk over de tanden bleken. Post de review. Op zo'n pagina mag je dan dus ook reviewsterren weergeven. Voorheen kon je trouwens, ik geloof tot eind 2014. Kon je uh, wel reviewsterretjes op de homepagina laten plaatsen. Maar dat kan dus niet meer. Google zegt van ja... ja op een homepagina staat geen product of dienst. Dus daar kun je geen sterren krijgen. Punt. Soms helpt het ook als je de reviewsterretjes... na verloop van tijd niet te zien krijgt. Nog steeds niet te zien krijgt. Dan helpt het om ook... Uh, de. Je kunt twee dingen doen. Ofwel je kunt de pagina eens een keer submitten. De URL van de pagina opnieuw submitten aan Google. Of een, een aparte pagina maken... waar je de reviews ook in uh, zogenaamde schema code hebt opgemaakt. Denk erom dat de score die je standaard geeft... tenzij je het anders specificeert... een rating is een, een, van 0 tot 5... En ga dan nou niet jezelf overal vijf sterren geven. Dat, dat, is te, dat lijkt doorgestoken kaart. Doe dan 4.7, 4.6, 4.3... een keer 4.8, een keer 5... maar ga niet over de top. Hetzelfde geldt voor de review, count. Het aantal reviews. Hoe geloofwaardig is het als jij op je Google Plus pagina... of Google Mijn Bedrijf pagina moet ik zeggen... Eh, drie reviews hebt staan... en eentje op Jelp... en op jouw site heb je de 4532. Ik bedoel, hoe geloofwaardig is dat? Daar prikt iedereen zo doorheen... en dan is dat slecht voor je reputatie. Dus dat zou ik zeker niet doen... Want het heeft het omgekeerde effect van wat je probeert te bereiken. Namelijk op deze manier jaag je mensen echt weg bij je site. En ga ook niet sterren gelijk aan alle pagina's toevoegen. Ik, ik zag een site toen ik even een beetje aan het zoeken was. Kwam ik een site tegen OSW. Daar kun je uw auto, motor of caravan zorgeloos verkopen. Die site OSW.nl die maakt gebruik van klantenvertellen.nl. En die hebben dus de widget in de footer gezet. En daarmee komt hij dus op elke pagina. Daarmee staat dus op elke pagina ongeveer hetzelfde aantal reviews. En natuurlijk varieert dat iets. Want... De pagina's worden niet allemaal op dezelfde dag geïndexeerd door Google. Als dan op een bepaalde dag Googlebot langskomt... dan ziet hij een bepaalde score. Bijvoorbeeld 8,6 uit 10 met 329 uh, reviews. Terwijl als die een dag later voorbij komt... kan het wel zijn dat er 331 staan. Maar zo kan het ook zijn dat er nog een pagina in de cache staat van Google... die nog niet opnieuw geïndexeerd is... en waar nog maar 323 reviews bij staan... in plaats van de 329 of de 330. Dus wat, wat je nu te zien krijgt is... een Redelijk gemiddelde score bij OSW.nl toevallig in dit geval van 8,6 uit 10. Met variërend 329 reviews, 326, 323, 324 reviews. Ook dat staat niet goed. Uh, ga dus niet gelijk op alle pagina's reviews zetten. Want zij hebben bijvoorbeeld dus ook op de pagina slash klantenservice hebben ze reviews. Op de pagina slash voordelen. Zelfs op hun sitemap vinden ze dat ze reviews verdienen. Dat is niet goed jongens. Ga daar niet mee eens in. Want op een gegeven moment word je daar gewoon mee gestraft. Dat gaat echt tegen je werken. Want hoe dat tegen je kan gaan werken, dat kwam, daar kwam de, de vliegindustrie recentelijk achter, een goede anderhalve week geleden. Op dat moment heeft Google de prijsgegevens bij vluchtenoverzichten allemaal verwijderd. De, de rich snippets dan, dus dat er extra informatie bij kwam in de zoekresultaten. Waarom? Op zo'n pagina stonden, weet ik hoeveel vluchten, die, waarvan de prijzen bijna per, per moment varieerden en die ook nog eens een keer niet Klopte, want de ene vlucht die kost bijvoorbeeld noem maar wat, 53 euro... de andere kostte 260 euro en nog eentje kostte 800 euro. En de naam is de laagste. Dat is niet toegestaan. Dus Google heeft op dat moment de rich snippets... bij de pagina's met de prijzen van vliegtickets weggehaald. Dus op die manier, als je dus verkeerd ermee omgaat... kan het echt tegen je werken. Ander leuk nieuwtje. Ik heb al een tijd geleden, dus echt heel lang geleden... verteld over de indoor maps van Google. Dat wordt steeds populairder. Het wordt ook steeds meer gebruikt... Dat zijn kaarten van de binnenkant van winkelcentra enzovoorts. Wat leuk is, Google heeft nu vlak voor de Olympische Spelen in, in zo, deze zomer in Rio... ...hebben ze dus de indoor maps voor alle locaties waar de Olympische Spelen plaatsvinden... ...hebben ze online gezet op Google Maps. Dus je kunt nu ook van buiten daadwerkelijk binnen door het pand lopen. Ik weet niet of ze ook nog bedrijfspanorama's hebben gemaakt... ...maar je kunt in ieder geval de routing vinden naar bepaalde ruimtes enzovoorts. Het laatste nieuwtje... Een leuk artikel over veranderde richtlijnen of adviezen van Google. Google heeft een artikel gepubliceerd op haar supportruimte over Google Mijn Bedrijf. En de, de titel van het artikel is... Uw positie in lokale zoekresultaten om Google verbeteren. Nou, wat wil je nog meer? Het is heel leuk. In de show notes vind je een, een link daarnaartoe. Het is een heel leuk artikel. Het is gewoon in het Nederlands. Je kunt een heleboel nuttige dingen uithalen. Wat ik even belangrijk vind, is het volgende. Ik zei het ze net al. Als u uw openingstijden inclusief afwijkende openingstijden voor feestdagen en speciale gebeurtenissen opgeeft en bijwerkt, weten de potentiële klanten wanneer u beschikbaar bent en kunnen ze erop vertrouwen dat u geopend bent wanneer ze naar uw locatie reizen. Kijk, daar heb je het punt waar ik het zo net over had. Ander punt, reviews beheren en erop reageren. Maak contact met klanten door te reageren op reviews die ze achterlaten over uw bedrijf. Als u op reviews reageert laat u zien dat u uw klanten en hun feedback over hun bedrijf waardeert. Positieve, goed geschreven reviews van klanten kunnen de zichtbaarheid van uw bedrijf, verbeteren. Van uw bedrijf verbe verbeteren en de kans vergroten dat een potentiële klant uw locatie bezoekt. En dan onder het kopje hoe Google de positie in lokale zoekresultaten bepaalt. Daarin staat bij relevantie. Relevantie geeft aan hoe goed een lokale vermelding overeenkomt met datgene waarnaar iemand zoekt. Als u volledige en gedetailleerde bedrijfsinformatie toevoegt, kan Google uw bedrijf beter begrijpen en relevante zoektermen voor uw vermelding bepalen. Belangrijk punt. Dan ten aanzien van afstand. Precies wat het woord zegt. Hoe ver is elk potentieel zoekresultaat verwijderd van de locatieterm die in een zoekopdracht is gebruikt? Als een gebruiker geen locatie opgeeft in de zoekopdracht, berekent Google de afstand op basis van wat we over de locatie van de gebruiker weten. Lees in dat geval, in een aantal gevallen dus bijvoorbeeld, de GPS-coördinaten. Dan prominentie. Prominentie geeft aan hoe bekend een bedrijf is. Sommige plaatsen zijn prominenter aanwezig in de offline wereld en we proberen dat mee te nemen bij het bepalen van de positie in de lokale zoekresultaten. Zo zijn beroemde museums, befaamde hotels of gerenommeerde winkelmerken waarmee veel mensen vertrouwd zijn, zijn waarschijnlijk ook prominenter aanwezig in de lokale zoekresultaten. Prominentie wordt ook gebaseerd op informatie die Google via internet zoals links, artikelen en adres en telefoonboeken over een bedrijf heeft verzameld. En hier komt de leuke. Het aantal Google recensies en de score ...worden meegenomen bij de rangschikking van lokale zoekresultaten. Hoe meer recensies en positieve beoordelingen... ...hoe beter de positie van het bedrijf waarschijnlijk is in de lokale zoekresultaten. Uw positie in de webresultaten is ook een factor. Dus de praktische tips voor SEO zijn voor toepassing voor het optimaliseren van lokale zoekresultaten. Nou, niet I say more. Reviews jongens, reviews verzamelen. Als je nog niet mee bezig bent, wacht niet te lang. Want je concurrenten gaan het wel doen. En het blijkt... Het lokale rankingalgoritme wordt meer en meer bepaald door reviews. Dus ga reviews verzamelen. Dan las ik nog een leuk artikelje op emers.nl. Uh, dat was van het IAB dat uh, daarin wordt geschreven dat het adblock aanzienlijk is afgenomen. De brancheorganisatie IAB Nederland zegt dat door de bewustwordingscampagne internet is niet gratis... inmiddels 7% van de adblock is gestopt. Bijna de helft heeft tenminste één website op een zogenaamde whitelist gezet, waardoor alsnog advertenties worden doorgegeven. Dus mensen, worden er meer, mensen gaan, er meer, gaan er verstandiger mee om. Bepaalde sites blijven ze wel blokkeren, andere whitelisten ze. En een groot deel van de, van de consumenten die houdt het gewoon zo. Het onderzoek blijkt te meer bijvoorbeeld dat 22% van de consumenten een website op een whitelist white wil plaatsen. En na de bewustwordingscampagne is dit percentage gestegen naar 38%, bijna twee keer zoveel. Vooral nu.nl, Telegraaf.nl, Tweakersnet, YouTube.nl, HD.nl en RTLnieuws.nl zijn naar aanleiding van de bewustwordingscampagne op een whitelist gezet. Even de informatie, wat is een whitelist? Een whitelist is een lijst van sites die je dan wel toestaat, in dit geval dat die advertenties tonen aan jou. En dan het laatste onderwerp van deze podcast is de aanleiding van een artikel... wat mijn collega Phil Rozek heeft geschreven op zijn eigen weblog op Local Visibility System met als titel... Why Send Good Customers to Crappy Review Sites? Ja, dus waarom zou je goede klanten naar minderwaardige of minder bekende... of ja minder in het oog springende review sites sturen? Iedereen wil de reviews op Google hebben, want als je op Google een be je bedrijfsnaam opzoekt... en je wordt gelijk vertoond met zoveel reviewsterren... en een, re is een hoge gemiddelde score, dan... Is dat toch iets wat iedereen wil? Want je denkt dat dat meer business brengt. Maar vergeet niet wat, hoe, hoeveel mensen zoeken. In eerste instantie zoeken mensen functioneel. Ze zoeken iets, een oplossing voor hun probleem. Dus wat zoeken ze? Pak nog even die tandarts bijvoorbeeld. Ze zoeken op tandarts Apeldoorn. Want ze zijn op zoek naar een tandarts in Apeldoorn. Op dat moment vinden ze een lijstje van, van 1, 2, 3, 4 tandartsen. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze de namen van de tandartsen intypen. Een zogenaamde branded query heet dat. Dan typ je dus de naam van de brand... Van een bepaalde tandarts in dit geval type je in en je gaat kijken wat je op dat moment over die tandarts kunt vinden. En als je dan alleen Google vindt en misschien Facebook, maar van een collega tandarts vind je een heel overzicht met veel meer review sites waar reviews staan. Dan lijkt dat veel geloofwaardiger, want zo'n spreiding geeft eigenlijk een veel grotere social proof aan. Laat ik je een voorbeeld geven wat ik voor een tandarts hier in Apeldoorn, wijs en kostentandarts kosten heb gedaan waarmee ik hen heb geholpen om reviews te verzamelen. Dat is niet alleen op Google en niet alleen op Facebook, maar independen.nl, zorgkaartnederland.nl, zorgkiezen.nl, Nou, Facebook dan inderdaad. Vergelijkmondzorg.nl, de telefoongrids.nl, tandartsbeoordelingen.nl, telefoonboek.nl en ga zo maar door. Een hele lijst met sites dus. In de show notes heb ik een plaatje opgenomen waarin je deze resultaten allemaal kunt zien. En die ook mensen te zien krijgen als ze dus de naam van deze tandarts intoetsen. Wijs naar kosten, tandartsen. Dan krijg je dus een hele lijst met reviews te zien, verdeeld over een heleboel review sites En ook, wat ook een goed uh, punt is, is dat stel dat een van de reviewsites ermee stopt, bijvoorbeeld worden er geen sterretjes meer vertoond of ze stoppen überhaupt als website. Als je dan op één paard hebt gewerkt en dat is net dat bedrijf dat dan stopt, heb je dus een groot probleem, want dan verdwijnen je reviews uit de zoekresultaten. Een leuke die je echt niet moet vergeten is de telefoongids.nl. Ieder bedrijf staat in de telefoongids.nl. En reviews in, op de telefoongids.nl hebben tot het resultaat dat er sterretjes worden vertoond... bij jouw bedrijfsnaam, bij jouw vermelding op, in de telefoongids in Google. Hele simpele. Zo zijn er nog een aantal die je gemakkelijk kunt gebruiken om reviews op te verzamelen. Het geeft ook aan dat Google, hè, als we het even terugkijken naar, de vorige, naar het vorige punt... Over de aangepaste richtlijn of die tips die Google geeft ten aanzien van het optimaliseren van je Google Mijn bedrijfspagina. Geeft ook maar weer aan, als je op meer sites reviews hebt, is dat gewoon een nog positiever signaal als dat al zou kunnen naar Google toe. Dat je dus serieus bezig bent en dat je ook daadwerkelijk beoordeeld wordt door verschillende klanten, patiënten of gasten. En je weet natuurlijk ook niet op welke site mensen gaan zoeken. Hè? De een die zoekt misschien op Facebook hoe jij te boek staat. En de ander die gaat inderdaad op die telefoonreads kijken wat hij daar over jouw bedrijf kan vinden aan recensies. Dus spreid je risico's, spreid je reviews. Het komt je alleen maar te goede. Eén ding wil ik er nog wel even zeggen voordat ik uh, de podcast afsluit, is dat je er wel voor moet zorgen dat je zo snel mogelijk in ieder geval op Google uh, vijf vermeldingen hebt, vijf recensies. Ja, veel, veel ondernemers weten dat niet. Maar als jij op Google dus vijf recensies hebt staan, dan verschijnen binnen 1, 2, 3 dagen nadat je die vijf recensies hebt, verschijnen de sterretjes in de zoekresultaten. En als je collega's die niet hebben, heb je gelijk alweer een voorsprong. En dan met dit helaas over waarom je ook minder bekende sites moet gebruiken... om reviews te verzamelen, kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je deze podcast leuk vond... en dat je de content die ik met je deel ook leuk vindt. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op alle sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach. Ja, dat zou natuurlijk ook niet anders moeten zijn... maar dat scoort bijna overal bovenaan. Heb je inderdaad wat dan al informatie die ik met je deel? Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast... Abonneer op de podcast, zodat je altijd automatisch de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Dat kan je partner zijn, een vriend, vriendin, een zaakrelatie, collega, het maakt niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. Heb jij een probleem waar je tegenaan loopt of heb je vragen? Of wil je dat ik eens naar jouw site kijk, hoe die presteert of hoe die beter kan presteren? Laat het me weten. Stuur me een berichtje. Op de website kun je via het contactformulier mijn berichtje sturen. En ik ben de telefonisch te bereiken op 084 883 1556. Op Desktops kun je op de website aan de rechterkant van elke pagina op een knopje klikken en een voicemail direct achterlaten. Die komt in mijn mailbox. En als je dan een vraag hebt, kun je op die manier die mij stellen. Dit was Reputatiecoaching Podcast aflevering 167 en ik ben Eduard de Boer. Ik wens je de komende week weer succes met het werken aan je reputatie. Zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei!